Brit Hadasha, pagina 8, euh, bovenaan, 14, vers 14. In het vers 13 had ik gezegd, dat komt in een, in een smale opening, door de smale opening, want Breed is de opening. En breed. Is de weg. Naar verderf. En velen. Zullen die. erop gaan. De, deze zullen. Uh, begaan. De regel veertien. Weet zaa. Apetig. On the table, there are two. On the table, there are two. On the table, there are two. is the opening. Alles en is the table, there the de weg, van het de weg naar het leven. Omdat je hem en weinigen zijn die hem zullen vinden. Kijk wat Yeshua zegt. Niet dat massa gebeuren dat iedereen is, iedereen gaat in de eerste rij. Wil in de eerste rij gaan zitten. Yeshua zegt. Ja, Yeshua zou ons zeggen. Maar iedereen zal het vinden. Ja? Kijk nou, geloof dan in, ja? Geloof dan in wat ik zeg en iedereen zal, ja, iedereen zal mij. Geloof in mij zoals so men, that, that, that, so men that dude, so the dat doet, zoals de kerk zegt. Geloof in Yeshua en ja, we hebben gered worden en ben klaar en heeft alles alles ja, van zonde gered. Ja of niet? Kijk nou wat Yeshua onszelf zegt. Dat uh, weinigen zullen, weinigen zijn die, weinigen zullen, zullen nog in de, nog in, nog in de toekomstige tijd gebruiken, weinigen zijn of die zullen die, die hem de weg, de weg naar het leven zullen vinden. Want niet ergens buiten moet je mij zo, zo zoeken zegt Jeshua. Maar binnen jezelf. Alleen binnen jezelf. En smal is de weg. Smaal betekent uh, dun. Right? Smaal betekent de weg via de jesot. Right? De weg via de jesot is er een erg smalle weg. Daar langs deze weg uh, komt de mens tot het leven. Want daar is de... de, de de, het leeuwendeel van de menselijke krachten zit juist daar. Daar ontvangt hij de voedingsbodem. De, uh, de, de, de, de, de Dat is wat Yeshua ook zegt. 14. Nee, 15. Hisham Rulachem. De volgende regel. Min viyei ashak. Ashak. Abaim aleichem milavush kvasim uve kirbam zeevim torfim hema kai kvani sehto v'ak rulachem yeself for the voor de valse profeten. Abbayimalehem, die komen naar jullie toe. Bilewoosha in de kledij van schapen, in schapenklaid uh, ja? Schapen, als schapen. Oewe Kerbaam, maar binnen hen. Zij wiem zijn zij wolven. het torfim zijn zij verschurende, roofzuchtige wolven. Zie je dat? En zo so moet je het weten. Zo so moet je weten dat, dat... Allemaal hebben we alleen maar één leraar. Eén leraar is Jeshua. En natuurlijk, de anderen zijn alleen maar de manifestatie van Yeshua in deze wereld. Zoals so, Shimon Bar Yochai, Moshe, Shimon Bar Yochai en Ari zijn alleen manifestaties van Yeshua in, in, in, in, de volgende, in de volgende fases. Maar niet iets anders. En alles wat de rest is, moet je waken, voorzichtig zijn daarmee. Want hij zegt, met mooie woorden komen ze naar jou. En zien ook uit als duiven. En hij zegt dit als, als uh, in een schapen vacht. Ja, vacht. Mm -hmm. en, maar van binnen zijn de roof, uh, roofzuchtige wolven. Roofzuchtig betekent dat zij iets van jou willen. Heelig. Of ze willen uh, geestelijk jou te pakken krijgen om ergens bij een bepaald volk te betrekken. Zoals Jesuy zegt ook van, van de Joden, van die, dat zij gaan ergens over een oceaan om iemand te bekeren, te bekeren. Heelig. Tot zo tot de Torah te brengen. zo. So. Maar die wordt dan, als die dan bekeerd wordt, dan wordt je nog erger aan toe dan, dan wat hij daarvoor geweest was. Dat heb ik jullie ook gezegd toen ik nog een orthodoxe kabbalist was. Ja, nog een jaar of vijf geleden, geloof ik. Ja, hier, had ik ook gezegd dat niemand moet van jullie proberen uh, denken dat die dan Jood wil worden. Doordat hij leert met ons. Dat die dan Jood wil, dus wil, Jood betekent. In fysieke termen, dat die dan zou willen dan zich bekeren tot het Jodendom, want het is van een ellende naar een ander, begrijp je? Wat heb je eraan? Ja, wat hebben ze, wat hebben die orthodoxen, wat hebben ze voor, uh, wat heb je eraan? Moet je ook dragen zo'n uh, zo zwart-wit, de wereld zien zwart-wit? Kijk, hun, hun kledij betekent ook laat zien. Precies hetzelfde hoe zij de wereld zien. Ze zien de wereld alleen zwart-wit. Allemaal gekleed in zwart-wit, want dat is dan een weergave van hun manier van zien, van, die, van dingen. Terwijl Hashem heeft het hele, hele kaleidoscoop van lichten, van, van uh, kleuren bedacht. Waar zitten al die kleuren? Zeg mij. In alle andere sferen. Waar zit het zwarte? In welke sfera? In welke sfera zit zwart? In de goed. In de goed zit zwart. Daar is zwart zit. Daar waar waar tekort is en waar wat, waar geen licht is. Begrepen? Really? Dus als in dat volk, ja, als in dat orthodox volk, als daar. In, met die, bij de Joden zwart is... ...betekent dat het zwaar betekent zonder licht. Eigenlijk. ze zitten absoluut uh, ver, ver, zonder licht. Met alle... ...de, de Torah is licht. Maar zij... ...zij... Uh, ...gebruiken de Torah voor eigen voordeel. Voor kinderen, voor dat... ...voor tradities, etc. Maar licht zien ze niet. Nou, moet je dan overgaan tot het Jodendom om nog meer duisternis te krijgen. Nou, dat is wat de mens doet. Dan gaat de Joden, dan voedt hij zich niet uit. Nou, en... De schepper ziet hem, zag hem daarvoor niet, en nu zie ik hem niet. mens, de schepper ziet de mens alleen naar zijn... aan zijn, zijn innerlijk door aan de, aan de innerlijke bewegingen. De schepper ziet de mens alleen het werk van het hart. Eigenlijk. En niet het werk van handen en voeten. Als een mens van binnen zichzelf corrigeert met moeite, met alles. En ziet zijn tekorten, ziet dat het absoluut onmogelijk is in jouw ogen om jezelf te corrigeren. Maar, en toch, waarom is het voor ons onmogelijk? Omdat wij zien dat tegenover kan. Dat tegenover, we zien de schepper, de volmaaktheid. En waarom die orthodoxe, waarom zij. Kunnen wel, voelen zich geweldig, omdat zij voelen zich, zij zien niet de schepper, zij hoeven niet de schepper te zien. Hij ziet gewoon de buurman, de ander. Hij gaat, zich gaan dan met elkaar en wie meer leert de Torah. En wie meer weet. En dat is, de, dat is wie, beter, wie, wie beter is. En daarom is het, de ene wordt groter dan de ander. Die, gaat, die weet precies waar het staat waar het uh, dat is, uh, dat is, uh, er valt er iets daarover te praten waar gaat de mens dan over, naar welke religie wat is de bekering is het iets waard wordt het beter van de mens eh? het enige is het werk van het hart dat is iets wat de mens transformeert en oké okay, zwart betekent de kleur van de mal goed. Ja, dat is de kleur van. Dat uh, uh, het geen licht is. Alleen maar tekort. Maar de overige sfeeroten, die zijn, die hebben kleur. Nee, de heeft kleur. De bina is. He's the is as green. The way it was spreken. Bina, word in the Torah, in the Zohar says, Bina is red. Chokma is wit. this, with all the naturally, also zes, sphere with all these That is what Hashem will dat wij dat wij het leven beleven niet dat wij het leven ervaren niet als zwart-wit duidelijk maar dat wij leven in alle kleuren moeten beleven hm? dat is wat duidelijk is wat wat het leven is niet zwart-wit dat is maar dan zegt hij ons dus dat de, de opening naar het leven, naar de, de weg van het leven is bijzonder smal. Waarom? We hebben dat geleerd, dat die opening die de, naar de weg die gaat via de jesot. Via de jesot komen wij tot uh, het licht, vroegma, en dat is, het, dat is dan... De weg van het leven, is chaim, is het leven. Dus het licht van het leven, de weg naar de weg van het leven, betekent de weg die leidt naar het ontvangen van het licht, toch maar. De volgende. De regel over het vers 16. Aker, takiro, otam bij doe firjam. Aya anavim, mina o teinim, min habarkanim. Ay nu, hei, je ons hei, hei, hei, hei, hei, spreken we van de één mens, ja? alle krachten in, in zichzelf, in één mens. Dan zegt hij ons en geeft je ons een tip: hoe moeten we die krachten onderkennen? Hakert keren leert hen te kennen, bafirjam, naar hun vruchten. Hayaasvu en worden, worden soms de uh, drijven geplukt van de dorens o tenim of vegen van abarkanim van distels natuurlijk niet dus dat is ook de het bewijs dat de daden zijn eigenlijk het bewij bewijs van wat uh, van binnen, wat het, van wat waaruit men trekt de krachten. Ja, als, als je ziet uh, aan daden wat de daden zijn van de ander, kan je zien wat in zijn hart is. En niet naar woorden. Ik heb alles meegemaakt in mijn zoektocht naar, naar de weg van de waarheid. Zocht naar een leraar? Ik kan het niet vinden. Alle grootte heb ik gezien, gesproken. Veel wijsheid gezien, ik bedoel aardse Al veel schapenvacht, ja, schapenkleding, allemaal, allemaal zo'n duiven, die zagen zeer vriendelijk en zeer aardig, maar de daden waren niet. Niet oké. Okay. En dan moet je goed weten, als je ziet dat iemand. Toebehoort. Natuurlijk spreken we eens van in één mens. Maar als je ziet dat iemand. Behoort. Goed opletten. Als je iemand ziet dat die toebehoort. Aan een bepaalde religie. Welke dan ook. Dan is het. Moet je dan weten. Bij jezelf al. Dat het een vorm van. Uh, begrenzing. De iemand. Of. Toebehorigheid, identiteit die iemand zichzelf uh, die aan, iemand aanneemt. Waardoor hij zichzelf scheidt van de bron des levens. Daarbij... Elke toebehorigheid, tot iemand die dan zichzelf. We zijn allemaal situaties in dit land bijvoorbeeld. En dan zeggen ja, we zijn allemaal. ...behoren tot ja, onderdanen van het land Nederland. Oké, okay, dat kunnen we zeggen. En zeg ook Nederlander, dan bedoel je dat je onderdanen bent van dit land. Maar ook dan moet je ook voorzichtig zijn met zeggen van... ...ik ben Hollander, de Hollander dat jij meent dat jij toebehoort aan het volk... ...begrijp je, aan het volk, dat jij bindt jezelf... ...natuurlijk gevoel moet je wel hebben, ja, het is voor affiniteit met je volk, maar wel... ...voorzichtig zijn dat jij niet ontleent jouw persoonlijke uh, identiteit van binnen jezelf. Van buiten, je mag wel natuurlijk dat hebben. Maar van binnen dat jij niet ontleent jouw identiteit aan toe, toebehorigheid aan wie dan ook. Niet aan, aan welke land, aan welke groep, wat dan ook. Je mag wel interesse hebben, je mag wel dat maar jouw identiteit innerlijk moet, moet je aan niemand, je moet je hart zeer bezig, het is, het is het is makkelijk te zeggen, maar weinigen zoals Jezus ook zegt zeer weinigen die vinden de weg naar het leven waarom? omdat men vlucht van deze plaats in de mens men vlucht naar identiteit het is makkelijker, het is erg gemakkelijker om identiteit te hebben. Het maakt het leven prettiger, gezelliger. We hebben dezelfde tradities, we hebben dezelfde, dezelfde woordjes gebruiken, we hebben allemaal dat, dat maakt natuurlijk. Uh, Overleving. Hè? Overleving natuurlijk. Overleving moet je dat dicht, dichtbij samen met elkaar, solidariteit. In elke land heb je allerlei vormen van solidariteit. Hier te tegenover de zee hadden ze gevochten. Daar hadden ze gevochten tegen, in Rusland tegen beren, tegen tartaren, tegen van alles. Overal heb je allerlei bindingsoorzaken. Eh, maar nu vertelt die schoenen ons, en ik vertel je ook al jaren, elke keer telkens verder om met niets en niemand zichzelf te binden. Dan zal dat opgaan wat Jeshoorn zegt, dat uh, nauw is de opening en smaal is de weg van het leven. En weinigen zijn dat die hem zullen vinden. En waarom zegt hij niet nou... Uh, nou zal iedereen die mij accepteert, dan zal dan miljarden mensen zullen dan uh, de weg naar het leven vinden. Ja of niet? Zegt hij niet? Hij zegt duidelijk voor ons. Nou, er zijn meer dan miljard christenen. Hebben ze de weg naar het, naar het leven gevonden? Nou, Laat staan mijn broeders, laat staan de Joden. Hebben ze het leven? Is het leven wat? Wat Joden leven, is het leven van het, is de weg, is de weg van het leven? Volgen zij de Torah? Als zij de Torah, de Torah hadden gevolgd, zou, zou hadden ge, hadden gevolgd zouden ze luisteren naar Moshe. Moshe had gezegd, naar mij zal komen de profeet, je moet naar hem luisteren. Dus zij vervullen de Torah niet, alleen met handen en voeten. Het is geen weg naar het leven wat het volk doet. 3000 jaar doen ze, zitten ze te leren. En niets helpt. Niets helpt. Absoluut niets helpt aan hen. Het enige die traditie is dat zij dan maakt hen, dat zij dan zwart-wit de wereld zien. Wij zijn Joden, dan zijn en dan, dan zijn niet Joden. Dat is alles. Maar dat mag natuurlijk, maakt bind, verbinding, binding tussen hen. Maar. Halen ze het licht naar van boven naar beneden? Absoluut niet. Zo so doen ook christenen ook uh, weer dit. Elke vorm van de binding betekent uh, dat men de weg naar het leven, dun, smal wegje, kwijt, kwijtraakt. En dat is simpelweg wat Jezus zei. Ja, als het meer dan een miljard christenen zijn en iedereen gelooft in Yeshua. Waarom zijn, waarom uh, ellende hier? Ja, waarom, waarom is dat ellende? Waarom, waarom vinden ze de weg niet naar het leven? Is het leven wat ze leven? Ook niet. Als, is dat de, de weg van allemaal uh, men ziet het niet. Natuurlijk wordt alles bedekt door een, door een laagje van cultuur van boven. Maar van binnen, die ellende. De ellende van beneden. Wat binnen is, men ziet het niet. Een geweldige, enorme ellende. Want de buitenkant... is wel... fijn. En dat men, men heeft aangeleerd. Aangepast zichzelf. Maar... vind je nou in... laat me zien een christen die... die de weg wat Yeshua zegt, zwart op wit, die dus dat, die, dat de weg naar het leven smal is. Laat me iemand zien, die, zien een Christen, die dat wel deze weg die Yeshua, waar Yeshua over spreekt, bewandelt. De priesters, die priesters, die is. Domin, die misbruiken kinderen. En dat is alleen maar een klein, een piepklein percentage wat wij zien. Wat wij niet zien, wat wij niet horen, wat niet aangegeven wordt. Is miljoenen, honderden miljoenen gevallen dat het niet doorgegeven wordt. Dat men is bang, dat men dit, dat allerlei dingen. Elende. Waarbij, en incest, en van alles wat Verschrikking is dat men geen. En dat komt alleen omdat de weg naar het leven waar Jezus hier in dit vers spreekt, in de vers 14, omdat men zijn eigen jezoot niet in staat is, niet wil, men kent niet, men weet niet, omdat je te corrigeren, als je je te corrigeren aan het corrigeren bent, ik zeg niet dat wij het allemaal uh, in staat zijn om dat te doen, maar wij moeten de weg van de correctie van de Jesuit moeten wij begaan, dieper gaan, laten dieper daarin komen, en Wie wil dat, want dat betekent is, dat is te beteken, dat, dat, dat, dat, staan met Yeshua. eigenlijk? Alleen via Yeshua. anders kan niet, je kan niet komen naar Kijk, aan de joden is het alles gegeven. Het is gegeven uh, uh, besnijdenis. Dat betekent innerlijke besnijdenis in de eerste instantie. Natuurlijk eerst in het fysieke was gegeven. Maar de, de weg, dus betekenis daarvan is dat je via de jesod kan tot de, tot de schepper komen. Dus wat doen zij? In plaats van te, te ontwikkelen jezelf, corrigeren jezelf, zuiveren jezelf en opbouwen jezelf, via die soort, zijn hun je soort. Ze doen dat met handen en voeten. Begrijp je? Dus alles is gegeven aan, aan in de Torah is alles gegeven, maar dan zonder te leren zoger en Brit Hadasha onmogelijk. Men, ze, ze raken hun jesot niet aan. Tot, tot de Jesod, niet, niet, ze kunnen niet binnenkomen, daarom kunnen ze niet, via de jesot kunnen wij de hemel, het koninkrijk der hemel binnenkomen. Dan kunnen wij dan via de jesot de maan doen, opstegen naar de, het koninkrijk der hemel. Dus daar kunnen wij binnenkomen, dat is wat Jezus komt, kom binnen, kom Kom binnen. Dat is via die je soort. Kan je dan binnenkomen. En ontvangen je al Doen ze dat niet. En christenen praten alleen over Jezus. En natuurlijk uh, uh, met een hoofd. En, en sensueel. En allerlei, allerlei theologieën. Dan hebben ze ook daarover. En natuurlijk hebben ze ook het gevoel dat, it, ze, dat het goed is. Ze weten dat het dat de reading zit in de issue. In maar de het maar de, werken aan zichzelf individueel dat ontbreekt. In plaats daarvan hadden ze een religie gemaakt. Natuurlijk, het, het is geen verwijt. Het is alleen maar een stadium in de ontwikkeling. Want ik zeg het jullie, komt de tijd wanneer geen religie meer over zullen blijven. Wanneer elke mens zal individueel werken via Yeshua met het licht. Deze tijd is nu al gaande. En we zullen zien dat stap voor stap zal so, dat alles afsterven. Al die al die Synagogen en al die kerken en al die andere dingen, zit voor geen millimeter aan de waarheid. Iets, de waarheid, ik bedoel, van Yeshua. Natuurlijk is alles vermengd, wel altijd. Het is niet de leugen. Alles is vermengd met een beetje waarheid, om, om het pittig te houden, anders zou het geen... Uh, zou geen, zou geen overlevingskracht hebben. Omdat, kijk, het is nu al 2000 jaar uh, gaande. Het christendom. Jodendom is nog veel, nog veel meer. Waarom je het leeft zo? Omdat, om, omdat ten eerste de traditie. Die, is iets wat zeer, kop, zeer koppig is. Het is net zoals gewoonte. Heb je een gewoonte? Kan je dat makkelijk afleren van een gewoonte? Dat is verschrikking. Verschrikkelijk omdat iets wat aangeleerd is. Om dat uh, durven. De kracht op te brengen om dat te veranderen. Niemand wil dat. Wie ben jij? Het is geschreven dat. Het is geschreven dat. Ze begrepen niet waar er geschreven staat. He? Al die rabbijnen die begrepen. Geen woord wat, wat er geschreven staat in de Torah. Uitelijk. Wat zij wat begrepen, ze begrepen uh, met handen en voeten. En het is alleen maar een, een schijn wat, wat het is. En dat allemaal omdat zij niet, niet leren, ze weten niet van leren van de geheime Dat is heel vreemd. En je kan zeggen, ja, er zijn wel enkelingen die dat doen. Waarom komen ze die enkelingen, ja, niet, waarom die enkelingen zijn, misschien grote enkelingen zijn. Waarom komen ze niet om de andere te leren, al is het niet, al is het maar op een site, er is geen andere site. Ik heb geen site gezien, als je kijkt, je kan dagenlang zitten, geen woord is wat heilig is, geen woord, geen leer, geen enkele site, als ze zeggen dat er wel mensen zijn die zoger leren, of Briten en ze allemaal... beroepen zich op bepaalde... Uh, versen, of weet ik veel dat, maar... het brengt geen... het is niet verbonden, het is niet... zit geen structuur in. Dan kan je zeggen, ja, dat is niet... Dat is niet. want smaal is de weg... Ja? smaal is de opening... omdat de opening is... Via de Jezus. Goed opletten, dat jij niet in allerlei geestelijke overpensingen of redeneringen komt. Als, jou, als, je niet, als het niet uitgaat, gekoppeld is aan het werk aan jouw Jezus. Dan werkt het niet, dan ga je, ga je niet, gaan we niet vooruit. Ga en dan kan je alles doen wat je wil alle genieten van genietingen van, van de wereld je moet wel altijd weten natuurlijk hoe je dat doet dat is ook natuurlijk het is niet maar wat Yeshua on zegt en dat is een beetje dat met de kabbala verbinden dat wij het werken dat wij het goed inzien dat het geen uh, Iets, niet iets wat voor het oprapen ligt, zie weinigen zijn die deze weg naar het leven zullen vinden. En dan zegt hij ons, uh, dat wij moeten waken voor die, uh, voor die uh, roofzuchtige leraren, die uh, Komen bij ons in kleding van in schapenvocht. Dus ze komen met mooie praatjes van dit en dat en dat. mooie. Ze gaan dat bekleden in een, in een deftige wetenschappelijke gafd. Bekleding. Of uh, een religieuze, religieuze in een religieuze taal. Of, of, iets, of nog iets anders. Of, uh, dan moeten we altijd goed opletten wat, wat je doet. Dus niet wantrouwen zijn op iets, maar wel van binnen weten goed uh, doordrongen te worden dat er geen andere weg is dan via Yeshua... Je zult verbinden met de tiveret om een verankering te maken. Dat is altijd steeds doen wat je ook doet, waar je van ook geniet. Deze moet je wel verbinden met elkaar. Dat is wat uh, ook gezegd werd. Wat Johannes, Johannes, of uh, we noemen dat ja, Johanan Ahmad Johannes, he, wat wij noemen de, de over, het gezegd, eerst, recht jouw wegen. He, recht jouw wegen betekent als voorbereiding op het ontvangen van de roge kodis, op de komst van het, op het ontvangen van het um, verbond naar geest. Ja, kwam eerst Yohanan, Hamad de, Yohanan, de en hij zei, hij dus moest, uh, hij ging uh, dopen, de mens, die dopen met water. En water, dat is ook dat die, de mens moet verbonden worden die met de vert. Ja, die vert is dus betekent is al licht al Boven de grens, dus al behoort als het ware bij de Bina, dat is het stukje van Zeeran Pin, Hagat, wat eigenlijk tot de tot de tot de, de, de, de punt van de chazet, strekt zich de jesot van de Bina. En de Bina is water. dat. Really? Voorbereiding. Over je de hogere wateren. Maar dan dat is maar hoog, maar wat je de, de Jochenaan had ge, ge, gemaakt, is eigenlijk gezegd, jullie moeten je voorbereiden. Dus moeten jullie recht jouw, jouw paden, ja, recht jouw wegen. Dus dat betekent één keer doen. Eén keer doen is ook dan brengen die Jezot, oftewel malgoed, maar dan we spreken niet meer van malgoed na de tweede centrum. Dus dat betekent dat er het Jezot is, dus malgoed. Als we spreken van Jezot, we spreken dan altijd spreken we van Jezot, waarom een puntje van malgoed is aangereikt. Want de hele correctie, wie moet de correctie maken? Voor wie? De correctie is alleen voor, voor de Malgoed en niet voor de Jezot. Eigenlijk bedoel ik, dus altijd, als wij spreken van de jesot, altijd, onthoud er goed, dan altijd spreken we van de malgoed die aangehecht mal is. Eerst altijd de malgoed, moet je, dat, dus, dat hebben we nog niet gesproken natuurlijk, maar duidelijk, de eerste correctie, eerst voordat jij uh, die aan, verankering doet, zoals wij gesproken hadden tussen de jesot en de jesot, Eerst natuurlijk moet je de malgoed aanhechten als punt bij de jezot. Dus jouw malgoed moet je maken tot een punt. Dat betekent jouw wens om te ontvangen moet je tot nul maken, tot punt maken. Betekent, en dan aanhechten dat jouw malgoed aan de jezot als een puntje. Eigenlijk. En dan gaat de zo, en dan ga je dat verankeren, jouw jezot met de je dan heb je dan en goed ook natuurlijk, wordt ook daarmee ook verankerd. En wanneer je zot stijgt op naar de, je samen daarmee, Steen stijgt op de maghut, en de goed wordt niet meer als punt. Iedereen ziet het? Als je zot, kijk, als je zot verbonden is met de maghut, en maghut is alleen als puntje, op zijn eigen plaats. Dan is die soort is erg klein. dun plaatje. Dat heet. Je soort is dan. De maat van je soort. Is dan een derde van de sfera. Van normale sfera. Ja. Er bestaat een normale maat van de sfera. Dus dan. Op zijn eigen plaats. Je soort is een derde. Erg dun. Bewekend klein. Dat is wat ook Yeshua zegt. Klein is de weg. En dan nu van de ateret, van de, hoe zeg het, jesot, van de jesot, wanneer de jesot door man opsteekt, jesot steekt op naar de kiveret, dan wordt jesot de volle hè? Right? Wordt de volle sfera en wordt als kiveret, maar, maar in ieder geval daarbij ook betekent ook dat de goed ook groeit. Samen, niet meer is een punt op zijn eigen punt, op zijn eigen plaats. Dus waar zij aangehecht is aan de Jesot op zijn eigen plaats, is zij als punt. Maar als zij stijgt op samen met de Jesot naar de Tjeveren, dan heeft zij al vier sfirot Ja, vier sfirot van, van de, die het onder haar zijn, de, de net zo groot Jesoot. En, zo met hem al goed, vier heet ze wel dan. Onder zichzelf. Enzovoort. So en dan trekt zich dan verder op. En dan wordt het meer. Dan krijgt trekt, trekt, trekt zich dan ook hagat. Ja, geset goede veren. Dan wordt het nog. Dan krijgt zich dan kat-noot. Grote kat En dan gaat naar de daad Trekt ze naar de daad En is dan al negens verrot die is maar goed, die is goed, die groeit, betekent, verkrijgt haar uh, gebouw haar gestalte, en dat betekent hoe, hoe geestelijk gestalte betekent, dat daar kan licht binnenkomen, duidelijk. Als alles maar goed is alleen maar als punt mag niet ontvangen, dan uh, komt er geen licht erin duidelijk, duidelijk he. Als malgoed steegt op, steeds steegt op, samen met de jesot, dan verkrijgt ook de malgoed, verkrijgt uh, volume. Daarin komt ook het licht. Dat is de manier waarop de correcties plaatsvinden. Dus niet laten jezelf steeds, en dat betekent niet alleen het niet luisteren naar, naar allerlei groeps, ideologieën, welke dan ook. Maar betekent dat ook binnen jezelf, wat wij spreken, is niet het algemeen aspect, en, het is precies hetzelfde, het algemene aspect en het bijzondere aspect. Dus in het bijzondere aspect betekent, wij altijd spreken van alles in een mens. Dus als ik spreek joden, die, christen, allemaal hetzelfde in één mens, precies hetzelfde. Dus alles in jouw Jouw wensen, bepaalde wensen, bepaalde trekken heb jij. Dat jij, dat jou, dat jij van binnen uh, verleiding krijgt. Die leren, leraren als het ware van binnen jezelf vriendelijk zo als tzadikim, als rechtvaardig. Als een rechtvaardige bekleedt zich als rechtvaardige. En je gaat jouw advies geven van binnen van verbind jezelf met die, met anderen binnen jouw eigen krachten, dan doe dat allerlei dingen die uh, met de citra Achra. dus op de allerlei manieren probeer je jou af te brengen van de verbondenheid alleen met die ene dat is de dan moet je wel natuurlijk waken net zoals wat Yeshua zegt over Waken van hen waken. Alles is binnen een mens. En dan op die manier. Moet je zeggen. Steeds jezelf bijstellen. Om uiteindelijk. Te komen tot. Via der haïm. Um, via de weg naar de waarheid. Dat is de weg naar de waarheid. Te komen naar. Jouw destinatie. Het is heel erg dun. Want elke mens heeft absoluut zijn eigen unieke weg. En niet wij, wij, wij, wij. Wat is wij? Helpt absoluut niet. Dus waken over daarover dat je steeds onthecht raakt aan alle is Dat is een beetje, een beetje eerst. Als je hoort dat het een beetje hakkelig, een beetje verschrikkelijk, om zo'n zo gevoel de te raken van elke toebehoriging aan een groep, groepsverband. En tegelijkertijd, je hoort overal erbij. Tegelijkertijd, jij, die twee, hoe kan je die twee combineren in één? In deze wereld is het tegensprekelijk, maar in het geestelijke moet je die combineren. Want in het algemeen aspect moet je liefhebben iedereen. Moet je verbinden jezelf precies op dezelfde manier met elke mens zonder, zonder uh, hey, hey, welke, welk oordeel, welke van jou dan ook, tijdelijk. zonder uh, welke uh, neging, natuurlijke neiging of afkomst van jou. Moet je het doen. Een volk bijvoorbeeld, daarom is het erg belangrijk. Daarom is het goed om te kijken naar allerlei, soms, naar allerlei, kort, naar allerlei films. En dan wordt het gekeken naar ergens, naar bijvoorbeeld mensen die, die leven een heel ander leven. En in jouw gevoel primitief en, en verschrikkelijk, ja, onbeschoofd en allerlei andere en dat jij van binnen die, in, die kracht opbrengt op dat moment. Je kijkt naar iets geweldigs, geogra geogra geografisch, geografisch, zeg huh? national Geographic's en, al, en allerlei aborigenen, allerlei dat soort volkrant. En jij moet van binnen begrepen, in jouw gevoel ook, niet... Uh, ja, die aborigenen, net zo voor mij, aan de ene kant, hè, net zo voor mij belangrijk zijn. Ik ben net zo met hen verbonden, als met een ander, mijn, mijn naaste, mijn vrouw, mijn kinderen, enzovoort. Als je dat niet in staat bent te doen, dan zeg je nou, dan moet ik nog verder bewerken. Dat is dan een teken voor jou dat ik zeg, ja, nou, dat betekent dat ik ver nog van mijn volmaaktheid ben. Geef niet, maar dan moet je overwinnen, steeds overwinnen. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant, ja, aan de andere kant, moet je zelfs de meest, de dierbaarste, die jouw dierbaarste is, iets wat, of iets wat jou als dierbaarste is. Ja, als iets wat je beschouwt als... Nou, niets is zo dierbaar als dat voor mij. Dat moet je absoluut loslaten. En zeggen en voelen. Het gevoel binnen jezelf ontwikkelen. Dat je absoluut onafhankelijk bent van die dierbaarste aan jou. Jouw kind. Jouw kleinkind. Wat dan ook. Jouw vaderland. He? jouw auto, wat, je, wat er ook mag zijn, wat jouw dierbaar is, dus juist goed kijken wat jouw dierbaarste, dierbaarste voor jou is. Daar moet je werk ook aan doen, om jezelf te onthechten. Dus net of jij het gevoel hebt van, oké, okay, ik heb het, en stel dat het morgen, morgen dood gaat, of die, of hij, of zij, of, of, of ik ga het verliezen, Zal ik niet. Uh, zal het niet zo zijn. Dat, in, net dat ik het gevoel zou krijgen. Dat er iets van mij is. Afgepakt. Right? Jouw hart moet je absoluut. Aan niets. en niemand verbachten. Dat is wat ook. Waarom heb ik het erover. We hebben ook veel erover gesproken. Maar dat is wat Jezus ook zegt. Dat. Nou is de opening, want alleen dan maak je jezelf, leen je jezelf voor om deze nauwe weg op te zoeken. Alleen dan. En niet door boeken, niet alleen door louter boeken, want... Mijn volk, ze leren, ze, leren dat boek, ze leren die boeken, ze weten het van, van, van A tot Z. En ze blijven net zoals koetjes. Het is net zo dat een vader die doet alles voor zijn gezin. Elke rabbijn of elke priester die allemaal doet alles voor zijn gezin. Werkt alleen voor zijn gezin. Hm. Wat is dat nou? Dat betekent dat hij aangehecht is aan zijn familie. En wat had Yeshua had gezegd? Toen zijn moeder is gekomen. En zijn broeders gekomen zijn. Ze die, die, die, die, die wachten op jou. Wat had hij gezegd? Jullie zijn mijn familie. Jullie zijn mijn broeders. Jullie zijn mijn zusters. Jullie zijn mijn moeder. Wie de wil van Hashem vervuld. Die is mijn moeder. Die is mijn broeder. Dat is de vrijheid. Zeg, het is eigenlijk eenvoudig en geweldig, het is uh, grandieus, geniaal en daarom zo eenvoudig. En daarom zo moeilijk, tegelijkertijd onbereikbaar. Maar eigenlijk is het gegeven aan de mens. Laat jezelf bevrijden. Die, die twee, dus die twee, die twee, als het ware, tegenstrijdigheden in, zich, in jezelf. Tegelijkertijd beleven. Aan de ene kant liefde voor iedereen. Voor elk schepsel. Enig liefde. Want alles wat leeft is vol van glorie van Hashem. Leef voor Hashem. Al, al meende die dat je leeft voor zichzelf. Alles schrijft als het ware van alles, kan je zien, op alles kan je zien. Uh, in alles kan je zien, de kracht, de glorie van schem. En tegelijkertijd, afstand doen van ieder en van alles. Met niets en niemand zichzelf verbinden. Dan, uh, wordt de mens, uh, gaat aan de voorwaarden voldoen, zoals Jezus zegt, om Waardoor ook gegarandeerd wordt, absoluut gegarandeerd wordt dan aan die, die persoon. Dat hij de weg, de opening zal vinden. En de weg naar het leven. Aan iedereen is het gegeven. En toch zegt hij dat, weinigen zijn die dat zullen vinden. Zeventien. Ken koel et tov osse pri tov vanisch had osse pri ra We en zeg die dan, zo ook, zegt die elke boom, elke goede boom, die maakt uh, goede, pri goede vruchten, dus die geeft goede vruchten. En zo kan je herkennen, zo kan je zien welk, ja, ook bij jezelf, elke handeling kan je zien in jezelf. Als ik deze handeling doe. En dan je ziet het resultaat. Aan het resultaat kan je zien of de handeling kan je ook zien. Geef die goede vruchten. Of niet. Waar niet schaadt. En. De boom die. Verder verdorven is. Of. Die maakt. Slechte vruchten. De boom die verdorven is. Of. Verderf is. Maakt slechte vrucht. Letterlijk. In de breus. 18. Het stof. Lo, Jochal, lasot prira, ra. nishat, lo, ya se pri to. Wat betekent een goede boom? Wat betekent een goede boom? Een goede boom in de mens. De wens om te geven. En de slechte boom, verdorven boom, is de wens om te ontvangen voor zichzelf. Dat is wat hij ook, ook, ook, hij ook vertelt. Alleen in de bewoording en zo dat het men dat aanvoelt. Hij zegt, eerst stof Low je huil, een goede boom kan niet zal niet uh, kwaad zal niet slechte vruchten geven doen geven ja de wens, daarom daarom en zegt die we eerst niet gaat terwijl de ver, uh, verdorven of verdorven boom loya ja, seprito of kan niet zal geen goede vrucht geven betekent dat jij uh, moet uitgaan van één ding. In alles wat je doet. Van de wens om te ontvangen. Of de wens om te ontvangen voor jezelf. Of de wens om te geven. De wens. Wanneer jij die nodige verankering doet. Verbind jezelf jouw zot met je en dat is altijd moet gebeuren altijd moet je het uh, aanhouden aanhouden en natuurlijk wanneer je slaapt kan je dat niet, niet doen maar zodra je wakker bent automatisch moet je het doen ja, ik oefen ook dat ik oefen regelmatig dat en niets anders kan helpen een mens je kan leren wat je wil Natuurlijk, leren belangrijk is zorgen en alle andere dingen die brengen, die maken ons gelien. Maar zonder onze medewerking, zonder dat wij bewust dat via het hart, dat doen door het hart, door het werk van het hart, je kan leren dat wat je wil. Praktijk, alleen maar. Dus... Dat is dan de, de verbondenheid van binnen. Goed opletten. De verbondenheid van binnen tussen de malgoed. Malgoed is verbonden met de jesot. Als één. Al, ja, altijd moet als één zijn. Malgoed is aangehecht aan de jesot. En als je groeit, natuurlijk, je goed, groeit ook de malgoed. Je ja, zot steekt op. Je zot heeft de kracht om op te steken naar boven. Niet de malgoed. Je soort kan wel omhoog. Zo werd de wereld in de werelde gemaakt. Je soort is net als een zuiger. Een ja, cilinderzuiger zuiger. Die kan wel naar boven en naar beneden gaan. En samen daarmee trekt hij ook de malgoed. De punt van de malgoed. De kracht van de malgoed. Die lim kan je niet verplaatsen. Die lim kan je niet omhoog trekken. Hey. Dan de boom, de goede boom waar je over spreekt. Dat is die, de middelste lijn, de kolom die je opmaakt door die verankering te doen tussen uh, die Jezus. Ik zeg dit, vorige keer had ik niet gezegd over een maar dat is vanzelfsprekend. Tussen die Mahoot, Jezus en de Giverre. Dat is... Dat is... De... De boom. Dat was het ware. De stam. Ja? stam van de, van de boom. Zo. En daarna komt ook nog... Als men nog opsteekt naar de... Naar de... Uh, Daad. Dat is het net over het, wat men zegt. Dat er ook de Takken en... En bladeren komen, ja, en vruchten komen. Ja, de boom die vruchten geeft, is wanneer uh, het licht gogma, het schijnen van licht gogma, komt in in uh, in de partsoef. Dat is dan het, het uh, vruchten geven. Vrucht is het product van uh, zivouk, inderdaad, ja, tussen gogma en Dibina. bina, dus, als zijn goede vruchten zijn, goede vruchten zijn, betekent, dat het licht, uh, legitiem, het licht gogma, het schijnen van licht gogma, via de middelste lijn, wordt doorgetrokken, naar, via, dus de, via deze kolom, de boom, dat is de boom, naar de maaghoed, naar onder de geze. En de slechte boom is, wanneer het door de slechte maan, door de onreine maan, trekt men het, licht, het lichthoogmaat, trekt men naar de, naar, via de linkerlijn, of dus niet via de middelste lijn, trekt men dat van boven, net zoals uh, in het geval van Kayen, toen Kain hebben we dat ook geleerd. Naar boven, van boven wilde dat trekken, alleen naar zichzelf toe. Zichzelf toe is altijd onder de geze is zichzelf. Eigenlijk, wie we iedereen hebben, jijzelf, zichzelf, is, is alleen maar de kilim, de kilim de Kabbalah. Daarom, uh, ook over Kain was het ook gesproken, dat hij zelf was alleen maar eilig. Dus onder de kilim, onder de Gazé, is de mens. Want boven de is zijn kilim van Hashem. Aantrekken van het lichtkogma Niet legitiem dus. Niet, niet legitiem betekent uh, niet op de manier zoals het door de wetten van het Helaal ingesteld werd. Trekken dat van boven naar beneden. Dan geeft men slechte uh, vruchten. Dus daaraan kan je dat herkennen. Uh, uh, Herkennen uh, de, welke boom goed is of welke niet. Dus welke boom betekent welke boom, welke boom betekent dus datgene wat opgebouwd wordt door de man die de mens doen, omhoog brengt, want men kan een man doen op, op, op, op, opstegen. ...opbouwend... Ja, ...constructief, opbouwend... ...dat is een goede boom... ...de kolom die men opbouwt van beneden... ...van beneden naar boven... ...en kan men ook een man doen... ...opstegen die... Eh, on, ...met onzuivere bedoelingen is... ...dat is een slechte boom... ...de boom betekent... Waar Jeshua ook over spreekt, niet een boom die van buiten iets is. Hij spreekt alleen van het innerlijke. De innerlijke, zoals men spreekt van de boom des levens van binnen, de krachten van Zerat binnen. en ook Zo is het ook in de mens door zijn man toen opstegen, door zijn werk aan zichzelf, bouwt de mens in zichzelf de boom. De boom des levens binnen zichzelf. En dat kan je zien, precies hetzelfde kan je dan zien aan de mens als die dan als. En dan ook, dat is ook verifiëren, verificatie van jezelf elke dag. Oh, heb ik, kan je ook voordat je naar bed gaat, kan je zien. Heb ik goed afgesloten deze dag? Dat betekent, hoe kan je dan zien dat jij afgesloten hebt? Hoe kan je dan uh, beleven dat jij een goede dag heb gehad. Hm? Wie, wie kan zeggen? Welke belevenis moet je hebben? Ik voel wel verbondenheid. Maar, hoe, maar hoe, hoe, hoe voelt het? Hoe ga je dat in verbondenheid? Erg goed. Maar dan, hoe realiseert zich dit? Hoe voelt dat? Verbondenheid is, is, een, is een actie of een product van een actie. Maar hoe voelt het? harmonieus. Je voelt, je voelt voldaan. Je kan ah, oh, zo opluchten. Je kan je zin, je, je, al ben je moe, of wat dan ook, maar dan altijd het teken van de goede dag, of de goede afsluiting van de dag, is dat jij met de absolute uh, rust, op sereniteit gaat slapen. Wat je ook daarvoor doet, moet je niet zoeken naar middelen om dat te verkrijgen, kunstmatig natuurlijk. Ja, dat je, maar dat, dan krijg je kater en die andere dingen, kunstmatige dingen. Maar van binnen moet je dat niet alleen het gevoel emotioneel, maar van binnen moet je rust hebben. Absolute rust in zoveel absoluut in de zin dat jij het absolute ten opzichte van, van daarvoor van misschien vorige dag je moet zo'n vorm van uh, berusting hebben sereniteit vorm van sereniteit die jij nooit tevoren heeft, hebt ervaren heb je? Hoe kan dat? Ja, goed, op mijn vakantie. Toen had ik het wel gehad. Ja, en nu zit uh, ik mijn moeder hard werken. Ja, na de vakantie. Hoe kan ik dan, hoe kan je dat zeggen? Dat na de vakantie. Uh, met alle stapeltjes vol van licht op mijn bureau. Moet ik dat, moet ik mij nu goed voelen. Nog beter dan, dan in de vakantie. Toen ik in Ibiza was. Ja, natuurlijk kan je dat niet. Dan kan je dat, dat, ongelofwaardig is dat. Ja, elke dag. En als je vandaag klappen heeft geïncasseerd, van welke kant dan ook, dan, wanneer je gaat naar bed, moet je winst boeken, boeken, de winst boeken, ten opzichte van de dag daarvoor. Altijd. Je? Dat is, kan niet anders, maar het bestaat in principe. Maar limbek do shaval men steekt steeds op in het heilige en niet daalt af. Al lijkt het ons wel dat wij afdalen. Het dus, is een goed teken voor jou, ook praktisch voor iedereen van ons, dat je weet op welke manier kan je meten echt meetbaar is, dat je niet jezelf voor je gek houdt, dat elke dag, en ik zeg het avond, omdat oké, okay, overdag zijn we bezig met, met dit en dat, met dat, allerlei ideeën, allerlei dingen, moet ook, alles moet, maar dan voordat, wanneer je naar bed gaat, voordat je je ogen dicht doet, überhaupt überhaupt in slaap valt, moet, moet je die uit uiterste halen uit je Rust, rust en verbondenheid met de scherm. Het betekent niet alleen rust, en kunstmatige rust nog een keer. Door een drankje nemen of dat uh, relaxen en uh, andere dingen. Maar dat moet wel innerlijk vreugde, sereniteit, eenheid beleven. Ondanks alles. Of dankzij alles. Doet er niet toe.